In de, kant, in de krant, hè? We staan in de krant. Het is nou schandelijk om zo over jullie te schrijven. Te is schreeuwen. Dat vind je zo met het hoofdbureau niet. Wacht je dat meter de kunstpagina's lust, Dan brengt iemand anders het hem wel onder ogen. Blazen. <lacht> Vergezeld van een sollicitatiebrief. <lacht> ja. Dat zou meestal zijn. Dag Bart. Dag Maarten. Ex... Frans. Frankrijk. Ik heb er nog eens over nagedacht. Maar ik heb besloten. om het te laten afkeuren. Dat is niet mijn bedoeling. Maar ik doe het toch? Waarom? Omdat ik. Het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord vindt om nog langer de plaats van een ander in te nemen. Maar je neemt niemand's plaats in. Daar denk ik dan anders over. De tijd die jij niet werkt, krijgen we vergoed. Verlangen ze duurt, ja. Daar kun je toch in ieder geval op wachten? Ik stel het zeer op prijs dat je dat zegt, maar uh, laat me toch echt niet bepraten. Jammer. Met Jaap. Ik ben ziek. Ik hoor het. Wat uh, mankeert je? Uh, keerontsteking. Lullig. Ja. Zou je iets voor mij willen doen? Tuurlijk. Uh, de secretaris van de uh, uh, archiefraad gaat opbellen dat ik morgen verhinderd ben. Zijn nummer... ...vind je in de map op mijn bureau. Ik zal het doen. Nog iets? De instituut gaat voorzitten. Moet ik al iets over het niet vervangen van de Vries zeggen? Nee, nee, dat doe ik de volgende keer wel. Goed. Dat is het? Ja. Als je me nodig hebt kun je bellen. Moet ik je ziek melden? Doe dat maar. Goed. Beterschap. Dank Balk is ziek. Koos, komt elke niet? Die is met vakantie. Jaring en Sien zijn er ook niet. Die zijn ook met vakantie. We zitten dus met een kleine bezetting. Chef, zou jij even durven dicht te doen? Balk is ziek. Vandaar dat ik hier zit. Ik dacht al. Um, dat had ik al begrepen. Um, ik stel voor dat we aan de agenda nog twee punten toevoegen... Tussen punt 2 en punt 3, mededeling van de directeur. Tussen punt 3 en punt 4, vervanging Beekkamp, organisatie Koffie en voor een post en afscheid van de Vries. Dat zijn dus drie punten. Ik teller, vijf. Heeft iemand daar bezwaar tegen of heeft iemand daar nog iets aan toe te voegen? Uh, wacht nog even, hoe wordt de nummering dan? Dat mag Simon beslissen. Um, de notulen van de vorige vergadering, bladzij 1. Iemand aanmerkingen op de tekst? ...opmerkingen over de tekst... ...wat zijn twee aanmerkingen... ...opmerkingen... ...bij punt 5 staat dat we ook nog over de opvolging van de Vries zouden spreken... ...zodra Balk terug was, maar die is dus nog niet terug... ...omdat de Vries toch aan het eind van de maand al weggaat... ...vandaar dat ik dat punt voor de organisatie van de telefoon heb toegevoegd... ...dus daar wordt er over gesproken... ...nee, daar wordt over een voorlopige regeling gesproken... ...Balk wil zelf de discussie over de opvolging van de Vries leiden... ...en als hij de volgende maand er nog ziek is dan stellen we het nog een maand uit. Nou, ik vind het maar gek hoor. Iemand nog iets anders? Niemand? Dan ga ik over tot het volgende punt, mededeling van de directeur. Ik heb twee mededelingen, de vergadering van de wetenschapscommissie... ...en het gesprek van de voorzitter van de commissie... ...en de directeur met het hoofdbureau over de formatie... ...de vergadering van de wetenschapscommissie. Die was vorige week, het belangrijkste agendapunt... ...was de bespreking van de werkplannen van 1983. Die zijn ongeamendeerd goedgekeurd... Van belang is nog dat Koos erop gewezen heeft dat het bureau behalve een onderzoeksfunctie ook een archief en documentatiefunctie heeft. En dat dat onvoldoende in zo'n in uit kan worden gebracht. Ik had de indruk dat de commissie daar wel gevoelig voor was. In ieder geval hebben ze uitdrukkelijk uitgesproken dat het documenteren en archiveren een onmisbaar onderdeel van het wetenschappelijk werk van het bureau vormt. En hebben ze dan niet gezegd wat ze daaronder verstaan? Nee. Omdat dat ongerichte verzamelen het instituut in het verleden zo'n slechte naam heeft verzorgd? Daar zijn we toch zelf bij? Het moet verantwoord zijn. Van belang is dat we dat zelf mogen invullen. Iemand nog een vraag over dit punt? Dan het tweede punt, het formatiegesprek met het hoofdbureau. Dat is aanzienlijk verontrustender. Het hoofdbureau wil op termijn een kwart van de vaste plaatsen veranderen in doorstroomplaatsen... om de flexibiliteit te bevorderen. Het is niet de bedoeling om mensen te ontslaan, maar zodra een van ons weggaat... wordt die plaats omgezet in een doorstroomplaats en bovendien... ...behoudt het bureau zich het recht voor om over die plaats te beschikken. Afzien daarvan is die regeling voor ons natuurlijk toch al rampzalig. Het is typisch een typische regeling die geënt is op de situatie in de beta-instituten... ...waar mensen op kortlopend onderzoek gezet kunnen worden en dan weer afgevoerd. Bij ons kan dat niet. Wij investeren in mensen. Ze worden pas rendabel in de loop van de tijd. En dan zou je ze weer moeten ontslaan. Balken en Klottenbelt hebben dan ook tegen dit voornemen geprotesteerd. Binnenkort krijgen ze het definitieve standpunt te horen. Wil iemand daar nog iets over zeggen? Niemand? Ik moet zeggen dat ik dit toch wel een uitermate verontrustende ontwikkeling vind. Ja. Is dit nu niet iets waar de wetenschapscommissie zich over zou moeten uitspreken? Want zo'n maatregel raakt ook het wetenschapsbeleid. Dan zijn ze nog ergens goed voor. Ik weet aan dat ze dat doen. Knottenbelt was erbij. Ziet iemand nog andere argumenten behalve dat van de rendabiliteit? Dan is dit punt afgehandeld. Volgende punt van de agenda. De afdeling Volksnamen heeft bezwaar tegen een aantal gezichtspunten die bij de personeelsbeoordeling betrokken moeten worden. Ze willen die buiten beschouwing laten. Koos, wil jij dat toelichten? Ja, wacht even. zeg. Het gaat, Koos, te snel. Ja, ik heb het. Uh, dat zijn vooral de vragen 17, over meer waarop de mensen optreden en communiceren. Zulke vragen moeten ze maar aan het personeel van de supermarkt stellen, maar niet aan het wetenschappelijk instituut. Wie is dat met Koos eens? Die is een typisch voorbeeld van een harmoniemodel. En dat vind je goed, slecht? Gevaarlijk. Gevaarlijk. Zijn er nog andere meningen? Ik vind hoe iemand schrijft toch wel belangrijk. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Het gaat er toch ook om dat we gelezen worden? Sorry hoor, Koos. Als je niet goed schrijft, dan hoor je niet. Het is toch belachelijk om van wetenschappers te eisen dat ze goed spreken. Heb ik toch als konfansjees. Maar je mag toch wel van ze vragen dat ze tegen derden fatsoenlijk optreden... We zijn toch ook een dienstverlenend instituut? Maar toch niet hoe je tegen je collega's optreedt? Ik heb mensen die ontzettend goed zijn... maar, maar, maar helemaal met niemand kunnen omgaan. Moet je die dan maar ontslaan? Ik ben het toch wel met Mia eens. Ik vind dat mensen zich beschaafd moeten kunnen gedragen. Anders krijgt instituut een slechte dus, naam. Deze nou. discussie wordt oeverloos. Het gaat tot slot ook maar om een paar punten. Als afdelingshoofd heb je het recht om ze niet van toepassing te verklaren. Dat zou ik dan maar doen. Behalve als andere afdelingshoofd is er wel iets in van. Ook dan. Alleen zou je het dan moeten verdedigen tegenover een balk. Dat doe je dan maar, lijkt me geen probleem. Bovendien wordt niemand ontslagen als hij op één of twee punten een onvoldoende haalt. Er wordt überhaupt niemand ontslagen. Daar zijn we zelf bij. Ik stel voor dat Koos, Bart en ik eerst de proef nemen... en dan onze ervaringen samen bespreken. Dan hebben we meer haalvast. Goed. Oh, als ik er dan maar niet weer een eentje voorop draai. Je draait nergens in je eentje voorop. Volgende punt. Uh, de vervanging van Bekenkamp. Bekenkamp zal zeker nog een half jaar weg blijven... als hij überhaupt terugkomt... In die tijd zullen Ati Wals en Tiske van den Akker zijn werk overnemen. Ik denk dat niemand er te bezwaar tegen heeft. Hij deed toch ook de tuin? Die wordt overgenomen door Sparman en Pandé. Wordt er eigenlijk nog iets aan hem gedaan? Ja, sorry hoor, maar ik ben net met vakantie geweest. Er gaat regelmatig iemand naar hem toe en hij heeft een fruitmand gehad. En Bavelaar? Bavelaar is weer thuis. Simon is gisteren nog bij haar geweest. Er is kans dat ze weer naar het ziekenhuis moet. Ik zie de voorlopig ook nog niet terugkomen... Haar werk wordt overgenomen door Pandé... ...onder toezicht van de rok van het hoofdbureau. Ze heeft toch geen kanker? Of mag je dat niet zeggen? Ik weet niet wat ze precies heeft. Ik heb het indruk dat ze het zelf ook niet weet. Dat zullen we nog wel horen. Dat waren Berkenkamp en Bavelaar. Dan nu de telefoon. De Vries gaat 30 juli weg. Uh, zolang zijn opvolging nog niet is geregeld... ...zal Wichbold de telefoon bedienen. Dat is in de volgende dag, zie ik. Dan mag je hem niet kwalijk nemen... Daar kan niemand niks aan doen. Wichbond wel. We moeten er in ieder geval rekening mee houden dat Wichbond een zwakke gezondheid heeft. In dat geval is Koos bereid om goud af te staan. Maar alleen zolang er geen andere oplossing is. Ja, natuurlijk. Maar betekent dat dan dat Wichbond bij de telefoon moet zitten en voor de koffie en thee moet zorgen? Ik ben ook bang dat dat te zwaar voor hem is. Ik zei toch wel dat hij de volgende dag ziek is. De bedoeling is dat hij alleen koffie en thee zet. Dat is drie keer een kwartier. En dat wij onszelf inschenken. En de alfas? Die moet er tussendoor. En als Goudt nu ook ziek is? Of als hij met vakantie is? Dat is een probleem. Als Wichbold met vakantie is, kunnen we een uitzendkracht laten komen... maar voor één of twee dagen heeft dat geen zin, want voor zo iemand is ingewerkt, is hij al die weg. Ik stel daarom voor dat ik voor die gevallen een rampenplan opstel... en dat iedereen bij Toerbeurt een halve dag in de loge gaat zitten. Uh, we zijn met z'n veertigen, dat betekent dus dat je elke twintig dagen dat zowel Wichbold als Goudt niet zijn... Eén halve dag telefoondienst hebt. Je kunt je werk meenemen. Je bedoelt dat wij dan voor telefonist moeten spelen? <laughs> en voor portier... Wacht even, ik ben nog niet uitgepraat. Ik wou de afdeling volksnamen vrijstellen van deze regeling, omdat ze goud al leveren. En ik heb dieke gevraagd of zij in die noodsituatie thee en koffie wil zetten, want dat kan niet iedereen. Dat wil ze doen, dat betekent dat zij ook vrijstelling krijgt. Ja, ga gaan. Nou, sorry hoor, maar daar ben ik niet voor opgeleid. Wichbold en Goud zijn er ook niet voor opgeleid. Ja, maar die worden er wel naar betaald. Ik verdien gewoon te veel om zulk werk te doen, dat vind ik onverantwoord. Argument ontgaat. Je neemt je werk mee, dus voor jou verandert er niets. Ik ben het met Engeling eens. Ik heb er principieel bezwaar tegen dat wij voor zulke eenvoudige werkzaamheden gebruikt worden. Daar zijn we te duur voor. Als wij ons voor zo'n regeling lenen, dan zal de situatie alleen maar erger worden. Wat wij in dit geval nodig hebben... Is een structurele oplossing. Van Balk die man nog niet eindelijk is ontslaan. Die man heeft dat van het begin af het werk gesaboteerd. Wat Balk doet is nu niet aan de orde. Wat wij moeten doen is een oplossing zoeken voor een acuut probleem. Ik vind dat we dat met z'n allen moeten doen. En niet bijvoorbeeld het lagere personeel er weer voor moeten op laten draaien. Dat moet je dan maar zelf weten. Maar ik doe er niet mee. Kunnen we niet eerst een proef nemen? Ik vind dat we niet meteen zo negatief moeten reageren. Zolang er geen beter voorstel op tafel ligt. Heeft iemand een ander voorstel? Ja, ik vind dat Hans Wiggersma eigenlijk ook vrijgesteld moet worden, want die kan zijn werk niet mee naar de loge nemen. Dat is een argument. Um, heeft iemand nog een ander voorstel? Vind je goed dat ik dit eerst nog even in de afdeling bespreek? Natuurlijk. Ik heb dat al gedaan. Um, als niemand meedoet, is mijn afdeling bereid het alleen op te knappen. Als niemand dus een ander voorstel heeft, ook Jeroen niet. Het is toch niet mijn taak om voor oplossingen te zorgen? Ik vind dat de taak van de directie. Ik heb tegen dit voorstel principiële bezwaren. Eigenlijk. Ik wacht eerst het standpunt van de afdeling af. Dan stel ik voor dat Bart en Mia het met hun achterban bespreken... en dat ik vervolgens een rampenplan opstel met de aantekening... dat Jeroen om principiële redenen medewerking weigert. Niet elke medewerking, maar deze medewerking. Deze medewerking. Laatste punt, wat mij betreft tenminste...